5 uur. Dit is Radio 1, met Tim Overdijk. 40.000 banen zijn gered, zegt het kabinet. Dat is niet genoeg, zegt de vakbond. Straks spreken wij Corrie van Brenk van Kabo. Ze zetten niet haar handtekening onder het zorgakkoord. Eerst het NOS-journaal, Megens. De zorgplannen van het kabinet worden flink afgezwakt. Het kabinet heeft een akkoord gesloten met de werkgevers en werknemers. En afgesproken is onder meer dat het kabinet 60% van het budget voor huishoudelijke hulpen handhaaft. In het regeerakkoord werd nog gesproken van 25%. Volgens staatssecretaris Van Rijn verdwijnen door het akkoord in de huishoudelijke zorg veel minder banen dan in de oorspronkelijke plannen.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 en heeft een paar foto's gepubliceerd van prinses Amalia op een hockeyveld. Volgens de RVD zijn de foto's een ontoelaatbare inbreuk... op de persoonlijke levenssfeer van de prinses. Het is niet duidelijk wat de RVD in de rechtszaak gaat eisen. Bij de strijd in Syrië is in Aleppo een eeuwenoude minaret verwoest. Het gaat om de toren van de Umayyad Moskee, die dateert uit het jaar 1090. Er zou alleen nog een berg puin liggen. De Umayyad Moskee is door UNESCO erkend als werelderfgoed... Volgens het Syrische staatspersbureau hebben opstandelingen de minaret opgeblazen. En opstandelingen zeggen dat de toren onder vuur is genomen door tanks. In Bangladesh zoeken reddingswerkers naar mensen die zijn bedolven onder een ingestort flatgebouw. Er zijn tot nu toe bijna 100 doden geteld. En volgens correspondent Lucas Waagmeester zal dat aantal nog oplopen. Nou, wat je hulpdiensten ter plekke vooral hoort zeggen... is dat er waarschijnlijk nog honderden mensen... onder het puin van dat gebouw liggen. Het zijn zeven vloeren van beton... die gewoon als een harmonica in elkaar zijn gezakt. In het gebouw bij de hoofdstad Dhaka zaten een kledingfabriek, een bank en winkels. Een bendeleider in de Verenigde Staten... heeft vier gevangenisbewakers zwanger gemaakt. Bendeleider White had in de gevangenis van Baltimore... geregeld seks met het personeel. Sommige vrouwen lieten Whites naam op hun lichaam tatoeëren. De bewakers smokkelden ook drugs en mobieltjes de gevangenis in voor bendeleden. 13 vrouwelijke bewakers zijn geschorst en zullen worden ontslagen. Het is niet de eerste keer dat bewakers in Baltimore in opspraak komen. De afgelopen jaren zijn er al 54 ontslagen... omdat ze te nauwe banden onderhielden met gevangenen. Het luchtruim boven Amsterdam wordt drie dagen gesloten. Op 29 en 30 april en op 1 mei... is burgerluchtvaart om veiligheidsredenen boven de hoofdstad verboden. Op een normale Koninginnedag is altijd een deel van het luchtruim gesloten... Maar vanwege de troonswisseling is het gebied uitgebreid. Het verbod geldt niet alleen voor vliegtuigen, maar ook voor drones, modelvliegtuigen, parasprongen en grote trossen sfeerballonnen. De luchtverkeersleiding Nederland verwacht geen problemen voor het vliegverkeer van en naar Schiphol. En in Den Haag heeft premier Rutte het eerste koningstientje geslagen. Het is de eerste munt waarop Willem-Alexander als koning staat. De beeldenis van Willem-Alexander is niet aan profiel. Je kijkt de koning bijna recht in het gezicht. Op de achterkant staat 30 april 2013, de dag van de inhuldiging. De munt wordt op de achterkant grotendeels gevuld door kleine gezichten... die moeten de Nederlanders voorstellen. Koningstientje is een wettig betaalmiddel. Het weer nog in het noorden neemt de bewolking toe en daar valt vanavond wat regen. Op andere plaatsen blijft het de komende uren zonnig. 14 graden is het op de Wadden, zo'n 20 graden in het binnenland. Ook morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dat ziet er uit morgen, maar hoe ziet dat er nu uit van de Nederlandse Wegenwijnandsmaan? Ja, dat hangt echt heel erg sterk vanaf waar je zit. Want bij Amsterdam valt de spits erg mee. Maar bij Utrecht en zeker bij Rotterdam staan juist veel langere files. Daarbij zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Onder meer in West-Brabant op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Ongeluk met diverse vrachtwagens bij Bergen-op-Zoom. Er staan tussen knopend Markizaat en knopend Zoomland inmiddels 9 kilometer stil. De weg is helemaal dicht. Het gaat nog een enkele uren duren. Dus het verkeer wordt vanaf op de A58, vanuit Vlissingen al lokaal omgeleid. Dan de A15, van Rotterdam naar Gorkum, een veel langere file dan gewoon. Tussen Hendrik Ambacht en Stiederecht Oost, 11 kilometer. En de werkzaamheden op de A50, Arnhem richting Os zijn goed voor 9 kilometer file voor de Waalbrug bij Ewijk. En op dit moment de persconferentie in Leiden... over de laatste ontwikkelingen daar, straks het nieuws. Geachte mevrouw Van Sabbe van de Kringkatering.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 7 over 5. goedemiddag. Het laatste publieke optreden voor haar aftreden. Koningin Beatrix opende een replica van de Oranjezaal uit Huis ten Bosch. Nieuws in Nederland. Nieuws in Engeland. De bijt van Luis Suarez. Het kost hem dan ook 10 wedstrijden. We spreken zo correspondent Arjen van der Horst. We beginnen met het zorgakkoord. kabinet Werkgevers en een aantal vakbonden hebben afspraken gemaakt... over langdurige hervormingen in de zorg. Onder meer over het budget voor huishoudelijke hulpen. Daarop wordt aanzienlijk minder bezuinigd dan eerder was gepland. Blijheid dus bij de huishoudelijke hulpen en hun klanten... merkt verslaggever Roel Pauw. Meneer Luidgaard heeft een jaar of zes geleden een hersenbloeding gehad. Woont nu in een verzorgingshuis. En één keer in de week komt er huishoudelijke hulp... in de persoon van Christina Rogers... Ja, maar Luisteren de parkieten ook al naar u? Ja. Ze kennen u inmiddels. Ja, nu wel. U komt hier vaak, begrijp ik. Ja, ik kom al lang bij meneer nu. Ja? Bijna een jaar. En wat doet u hier zoal? Ik doe de bed, ik doe de wc, stofzuigen, afstoffen, alles en nog wat. Had u zelf nog iets gekund aan huishoudelijke werkzaamheden? <lacht> ik heb een beetje stofzuigen, maar meer niet. Want ik ga op mijn rug krijgen. Dus u bent wel heel erg afhankelijk van thuishulp? Echt wel, ja. Dan bent u zeker wel blij dat mevrouw Rodgers gewoon kan blijven komen. Ja. voor die vogel... Ja, die vogel wordt er ook blij van. Dus ja, Loesje, ja. die zingt daar. Ja, Ja, want wat zou het betekenen als die bezuinigingen wel waren doorgegaan? Ja, dan, dan hadden we niet bij meneer kunnen komen. Helemaal niet meer of... Ja, Nog maar een uurtje of zo. Kort, een, een korter uurtje. Een te bedelen. Wat zegt hij? <laughs> dan zou ik moeten bedelen. Ja, ah. en dat is zo, zo. We steken al, al onze, onze, onze leven in deze werk. We helpen de klanten. We doen al die, alles voor klanten wat, niet, wat zij zelf niet kan doen. Mm -hmm. En als je die, die uren of, of onze werk afneemt, wat gaan we doen? Weer in de sociale dienst gaan? Dus niet alleen meneer Luitgaard is er blij mee, maar u ook. Ja, ik ben heel blij ermee. Ja. ja. Nu moesten ze een beetje meer uurtjes aan ons geven. Meer? Zo? Ja. al die uurtjes dat ze van ons afgenomen, nu moesten ze meer aan ons geven. Ja. Ja. Stel je voor dat die bezuiniging wel was doorgegaan en mevrouw Rogers had niet meer langs kunnen komen. Had u dan een alternatief? Bijvoorbeeld familie of vrienden die bij u zouden kunnen komen schoonmaken? Nee, het is er geen Nee. Daarom wil ik thuis over noemen. Ja, ja, ja is, goed, is goed. Rustig, rustig, ja. ja, ja. Vrolijke noten. Dus in uh, Huizen Luidgaarden, maar niet iedereen is blij over het zorgakkoord. Corrie van Brenk, goedemiddag. Voorzitter van de vakbond Avakabo cabo fnv Uw vakbond tekende het niet, het zorgakkoord. En als we dan naar deze mevrouw luisteren... en de cliënt en de reacties vanuit Den Haag... is er een beetje iedereen blij, behalve u. Nou ja, niet iedereen. Omdat mensen nog niet realiseren wat het betekent... als 40% van het budget gekort wordt. En uh, de CDA-wethouder uit Den Haag kon dat heel goed verwoorden. Die zei dat betekent duizend ontslagen in Den Haag... en 6.000 mensen... In Den Haag die geen zorg meer krijgen. Dat betekent 40% korter op dit budget. Goed, als we dan met cijfers gaan uh, uh, gooien, dan heb ik er ook al een paar. Bijna 60% uh, werd u tegemoet gekomen waar het de verdere uh, afzwakking van de bezuinigingen uh, betrof. Uh, waar aanvankelijk het regeerakkoord veel verder wilde gaan. Uh, dat was voor u gewoon niet voldoende? Nee, we hebben van het begin af aan uh, gezegd dat wij uh, 80% nodig hadden om de thuiszorg overeind te houden, dus een verantwoorde thuiszorg te bewaren en dat het ook niet realistisch is om 40% mensen te kunnen herplaatsen, want dan praat je over 50.000 mensen. De staatssecretaris had trouwens andere getallen daarover. Hij zegt er zijn 40.000 banen gered en zo'n 30.000 banen zou het kunnen kosten. Maar daar hebben we natuurlijk weer een natuurlijk verloop bij. En we hebben financiële begeleiding om deze mensen ook aan eventueel andere banen te helpen. Als we even die cijfers voorbij, even naast ons leggen. dan ontstaat nu het beeld van u dat u niet akkoord lijkt te gaan... met een fixe verzachting van bezuinigingen in de thuiszorg. Hoe kunt u daar tegen zijn? Nou, die fikse verzachting van de thuiszorg, dat is, dat is hartstikke belangrijk. Daar hebben we ook voor geknopt. Maar wij hadden een oplossing waardoor de hele thuiszorg gered kon worden. Uh, die hebben we aangeboden aan de staatssecretaris. En die is van de hand geweest omdat hij zei... Ja, we hebben ook een ideologie dat we um, het niet weer willen. We willen het minder. We willen dat mensen het zelf gaan betalen... Dat Um, familie en vrienden het gaan doen en daarmee zeg je dus eigenlijk ik vind het geen zorg meer, ik uh, vind het niet belangrijk meer en ik vind dus ook dat de lagere uh, geschoolde dat dit niet echt uh, een onderdeel is van de zorg en dat is dus een fundamenteel verschil met hoe wij er tegenaan kijken dat dit ...de eerste keten in de zorg is waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. Net het verhaal dat we net hoorden. Precies, en als vakbond uh, denkt u van daar gaan we niet mee akkoord... wij wel het onderste uit de kan. maar eind van de rit is. U staat nu met lege handen. Nee hoor, want um, er is nog een Eerste Kamer waar dit plan doorheen moet. En um, wat dat betreft uh, zijn we al langer bezig in de thuiszorg... ...omdat um, de thuiszorg al heel lang in de hoek zit waar de klappen vallen... Uh, mensen worden voor onmogelijke uh, nou ja, uh, uh, voorstellen gesteld door gemeente aan, gemeentelijke aanbesteding dat zij 25% loon in moeten leveren of ontslag. Uh, dus we zijn al heel lang bezig in de thuiszorg en we willen echt deze vorm van de zorg ja, behouden. En um, 60% is inderdaad een stap meer dan die 25. En ik zeg dat ook maar even, dat komt echt door um, de keiharde inzet van Advocabel FNV... Maar daarmee hou je de thuiszorg niet overeind. Daar heb je echt 80% van het budget voor nodig. Maar dan kiest u behalve het zoeken van politieke steun voor u in de Eerste Kamer. U gaat ook actie voeren in juni. Uh, toch voor de rol van, van actie voeren in plaats van het, het, het, het, het, het overleg plegen. Zoals Tom Heerts, uw collega bij uh, de, de vakbond, ja, uiteindelijk wel heeft dus... gedaan. Is, is dit maar, een rol, dus... nee, maar is dit de rol die u wenst te kiezen? Want u bent natuurlijk ook kandidaat voor het voorzitterschap van de nieuwe vakbeweging. Is dit uw signaal ook? Wij gaan gewoon een confrontatie aan. Waar collega, uw concurrent in de verkiezingen... toch meer voor dat overleg heeft gekozen? Nee, wij hebben alternatieven aangeboden aan uh, de staatssecretaris. En, en niet, niet gelukt, één, maar, is maar dit... Ja, dat is niet gelukt dus. Maar is dit de rol, is dit de kandidaat Corrie van Breng... Ja. voor het voorzitterschap? nee, ik, ik, ik, ben, ik ben inderdaad zo... als er niet geluisterd wordt naar alternatieven... die echt uh, het probleem oplossen... dus dan is er politieke onwil. Er is dus een andere visie op de zorg ja, dan, uh, dan zullen wij niet onze, onze leden in de steek laten. En maar dan, is gaan dan we ook, En is dat dan ook de koers die u zult inzetten... Als u, mocht uw voorzitter uh, worden gekozen van de, de nieuwe vakbeweging? Van wij gaan toch eerder de confrontatie aan... in plaats van het overleg zoals dat vorige week tot sociaal akkoord heeft geleid? Nee, we gaan altijd beginnen met overleg. We gaan altijd beginnen met alternatieven... om te kijken of we er gezamenlijk uitkomen. Want we, we hadden er graag uit willen komen... Ja, en als er uh, niet geluisterd wordt, dan kan je leidzaam gaan zitten afwachten. Maar dat, dat is inderdaad niet de stijl van Advocabo FNV. Corrie van Brink van uh, Advocabo FNV, Ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Goedemiddag. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Met Josephine Treh, Hilbert van Beuningenplein in Amsterdam-West. Een plein dat twee jaar geleden volledig is opgeknapt... om de buurt leefbaarder te maken. Er is onder meer een moestuin, een speeltuin, een tennisveld, een theehuis. En Josephine dus ook. Maar is het ook leefbaarder geworden? Nou, het, het, als je het hier rondloopt... is het één groot uh, speelparadijs voor kinderen. Ja. Dus we staan hier naast een, uh, het Kruitschekveld. Dat is zo'n sportveld, zeg maar, een basketbalveld... waar nu vooral uh, gevoetbald wordt. Daarnaast... Een soort uh, skatepark, dus er wordt flink geskateboard. En een jongerencentrum met daarboven op het dak een moestuin. Dus dat, het ziet er heel levendig uit. Ik sta hier met Dina en Frank. Jullie runnen hier de bol, hè? Ja. Twee jaar geleden. Hoe zag het hier toen uit? Nou, het was eigenlijk een, een grote, donkere plek met veel uh, hangjeugd. En het, was eigenlijk, het leefde niet echt. Uh, veel overlast. En ze hebben het twee jaar geleden op de schop uh, gegooid. En, um, ze hebben dit ervoor in de plaats gezet. En het is aan ons om het hier uh, uh, op te bouwen... en uh, om de bewoners hier uh, hè, bij te betrekken en de kinderen. Ja. We hebben, inderdaad, over die wijkaanpak is dus nu kritiek. We hebben even gebeld vanmiddag met die onderzoeker om een reactie aan hem te vragen. Er is op zich natuurlijk niks mis mee met uh, moestuinen en uh, kruijtsakkoorts. Ik vind alleen dat het niet moet doorslaan in ideeën dat dat soort beleid nou echt iets gaat bijdragen aan de leefbaarheid. De overlastgevers komen niet bij dit soort projecten. Ja, wat hij zegt. Hè? De overlastgevers gaan niet hier radijsjes in de moestuin planten. Uh, maar die overlastgevers uh, die kennen mij. Ik signaleer de overlastgevers. Ik ga ze naast ze toe. Uh, ik, vraag, uh, ik betrek ze bij de buurt. Ik vraag wat willen ze dan. Uh, ze mogen natuurlijk in de moestuin. Maar we hebben hier een jongerencentrum. En ze kunnen zelf met activiteiten komen. Wij kunnen ze begeleiden. En zo voelen ze zich gehoord. En uh, op die manier uh, zorgen wij er ook voor dat ze wat terug doen voor de buurt. En dat de omwonenden ook zien dat uh, dat die jongeren niet alleen maar vervelend hoeven te zijn. En Frank, en zo'n krijtje is natuurlijk fantastisch... maar dat is, staat ook in het onderzoek. Die jongens een beetje uh, voetbaltoernooitjes laten spelen... is niet genoeg. Je nee. moet ze pedagogisch ondersteunen. Klopt. Uh, we hebben hier uh, een jong in Westlopen. Dat is een pedagogisch netwerk wat hier omheen zit. Um, en wij leren eigenlijk... wij geven de uh, jongeren competenties mee om het zelf te doen. En daar zit misschien het grote verschil in. Het is allemaal niet vrijblijvend. Ze moeten zelf leren vissen, als het ware. Maar ja, s'avonds uh, om een uur 5 6, jullie weg. Uh, dat klopt. Uh, zelfs afgelopen zondag uh, uh, kwam er, uh, was er erg veel overlast. Ik werkte er zelf niet. Uh, ik ben net aangesproken door een buurtbewoner. En die heeft mij verteld wat er allemaal gebeurd is. Um, waardoor ik uh, weet wat er aan de hand is en uh, ga ik ermee aan de slag. Samen met haar kan ik uh, bijvoorbeeld de wijkagent bereiken of mijn, uh, mijn leidinggevende. En kunnen we kijken hoe wij dit kunnen voorkomen. Maar het punt is, ze weten me te vinden. Ze weten het jongerencentrum te vinden. En op die manier zorgen we allemaal voor de wijk. Wat vindt u van kritiek? Dan? Um, nou, ik vind het eigenlijk wel heel erg vervelend, omdat wij zelf ook heel erg met bezuinigingen te kampen hebben. Uh, wij zijn met minder uren, proberen wij zoveel mogelijk open te zijn. En wij uh, rijden en zeilen hier en we zetten ons in. En het lijkt wel alsof het niet begrepen wordt. Ja, nou, ik ga straks eens even checken wat de buurtbewoners ervan vinden. Tim, ik heb al. Uh... Hier en daar wat reacties opgevangen, en dat viel een beetje tegen. We hebben nu naar de reacties. Het klinkt in ieder geval heel erg levendig met die kinderen daar op de achtergrond. Tot later. Het is uh, 19 over 5. Weinert Zwaan, hoe staat het ervoor? Nou, zeker op de wegen rond Rotterdam is het een drukke avondspits. Maar in de rest van het land is de avondspits eigenlijk vrij gewoon. Maar niet op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Daar staat het vast tussen de Belgische grens en knooppunt Zoomland... bij Bergen-op-Zoom, 11 kilometer. is daar een ongeluk gebeurd met misschien wel zeven vrachtwagens. Een kettingbotsing dus. En de weg is zeker nog twee uur dicht richting, het, uh, ja, richting Breda. Dus het verkeer vanuit Zeeland dat wordt omgeleid op de A58... vanaf de afrit Rilland.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 is YSL. Amy McDonald, this pretty face. Sport. Luis Suarez moet tien wedstrijden op de tribune plaatsnemen. Die schorsing die krijgt de Liverpool-speler opgelegd door de Engelse Voetbalbond. voor het bijten, jawel, het bijten van de Chelsea-speler Branislav Ivanovic. Correspondent Arjen van der Horst in Londen: dat is volgens mij een hele, hele hoge straf, tien wedstrijden. Uitzonderlijk hoge straf. Ik heb het nog even nagegaan. Maar twee keer eerder in de Engelse voetbalgeschiedenis is er een hogere straf gegeven aan een speler. voor een overtreding die begaan is op het veld. Eric Cantona, speler van Manchester United, kreeg een 95, een schorsing van negen maanden. voor het schoppen van een fan. Paolo Di Canio werd elf wedstrijden geschorst. voor het omduwen van een Engelse scheidsrechter. Suarez zit dus in die top drie. De Uruguayaan was maandag officieel in staat van beschuldiging gesteld voor gewelddadig gedrag. Nou, volgens de regels van de Engelse Voetbalbond staat daar een maximum straf op van drie wedstrijdschorsingen. Daarvan zei de bond, ja dat vinden wij te weinig en vroeg aan de onafhankelijke Tugcommissie of een hogere straf mogelijk was. En vanmiddag heeft de Tugcommissie gezegd, ja dat is mogelijk, tien wedstrijden schorsing. Poeh, we zagen wat excuses van Suarez. Hij heeft nog niet gereageerd op deze schorsing. Suarez heeft niet gereageerd. De club wel. Die zegt geschokt en verbijsterd te zijn door de beslissing die de tuchtcommissie heeft genomen. Ze vinden deze straf buiten alle proporties en beraden zich op stappen. Nou, Soares heeft tot vrijdag de tijd om in beroep te gaan. Maar gisteren had hij al aangegeven dat hij drie, drie wedstrijden wel genoeg vindt. Dus het is waarschijnlijk dat hij gebruik gaat maken van die mogelijkheid. Oké, okay, dus de club schaart zich een beetje achter hun werknemer. Terwijl de hele discussie sinds het weekend was van... heeft deze jongen nog wel toekomst bij Liverpool? Ja, dat is de vraag natuurlijk. En de druk op Liverpool is groot om hem te ontslaan. Zelfs de premier heeft zich ermee bemoeid, hij heeft gezegd dat Liverpool een voorbeeld moet stellen. Zeker als je kijkt naar het verleden van Soares. Zeven wedstrijden geschorst voor een bijtincident toen hij nog voor Ajax speelde. Vorig jaar acht wedstrijden geschorst voor racistische opmerkingen. Nu tien wedstrijden. Bij elkaar opgeteld heeft hij de afgelopen drie jaar twee derde van een seizoen moeten missen vanwege schorsingen. Toch zie je Liverpool hem beschermen. En dan zie je hoe het voetbal in de greep is van de commercie en het geld. Want als ze hem ontslaan, ja, is hij natuurlijk niks waard. Ze hadden hem destijds voor 27 miljoen euro gekocht van Ajax. Liverpool wil dat geld niet kwijtraken. En vandaar dat ze nog steeds zeggen, Suarez heeft een toekomst bij ons in Liverpool. Van Londen naar Leiden... want daar is zojuist door de burgemeester... door politie en het Openbaar Ministerie... een toelichting gegeven op de dreiging... eerder deze week rond de Leidse scholen. Jeroen de Jager is in Leiden. Wat is het nieuws, Jeroen? Uh, dat de politie uh, gaat afschalen... want, uh, zei de burgemeester zojuist... hij is blij om te kunnen melden... dat uh, er nu een dader, een verdachte... Uh, uh, in zicht is. Die verdachte zit weliswaar niet in Nederland. Luister maar. We zijn erg blij dat we nu kunnen zeggen... dat we... Uh sterke vermoeden hebben uh, wie het bericht heeft geplaatst. En omdat de persoon om wie het gaat in het buitenland verblijft, al geruime tijd in het buitenland uh, verblijft, kunnen we ook constateren dat de actuele dreiging er eigenlijk op dit moment niet meer is. We zullen dus in dat opzicht afschalen. Dat betekent dat uh, vanaf morgen dus er geen politie meer hoeft te zijn. Uh, de politie wilde verder niet zeggen en het openbaar ministerie ook niet wie de jongen precies is. Uh, hoe oud hij is, het enige wat er over gezegd werd, uh, hij heeft hier in Leiden op school gezeten. Hij heeft een conflict gehad met zijn uh, leraar Nederlands. Daar is ooit iets voorgevallen en hij verblijft in Costa Rica. Het gaat om een jonge man, uh, komt uit Leiden, heeft in Leiden ook op school gezeten. is op een gegeven moment van deze school afgegaan. En wat wij ook weten is dat er in het verleden ook iets heeft voorgevallen tussen deze leerling en uh, een leraar van zijn school, een leraar Nederlands. Uh, deze jongeman verblijft op dit moment in Costa Rica. Uh, vanuit Costa Rica is het dreigement ook verstuurd en dat was voor ons dus ook uh, reden om nu te kunnen zeggen dat de dreiging is afgenomen. Immers, Hij zit in het buitenland en vanuit het buitenland kan hij zijn bedreiging niet uitvoeren. Want het is dus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie, Jeroen. Dus dat zijn de samenvattingen. De actuele dreiging is er niet meer. Ze weten wie het is. Die moet nu naar Nederland komen. Wat betekent dat verleiden nu zelf de scholen over tot de orde van de dag? Nou ja, iedereen is heel erg opgelucht, helemaal met de oranje festiviteiten uh, die uh, hier ook op uitbreken staan. Dus uh, dan is het handig als er helemaal geen dreiging meer is. En de zaak is nu om de jongen naar Nederland te krijgen. Uh, ik heb gevraagd aan de officier van justitie, hebben wij überhaupt een uh, uitleveringsverdrag met Costa Rica? Want dat kan nog problemen uh, uh, opleveren. En heeft de politie inmiddels contact met de jongen? Dat is niet het geval. De jongen heeft wel contact opgenomen uh, met zijn ouders. Vandaar dat ze heel duidelijk weten wie de jongen is en of dat uitleveringsverdrag bestaat. Dat gaat gaan ze zo voor me uitzoeken. Dus uh, misschien kan ik daar later nog wat meer over melden. En dan weten we of de jongens snel naar Nederland terug kan komen. Ja, nog één vraagje over die bijeenkomst. Die je zojuist erbij gewoond. We hebben natuurlijk een hele grote opschaling gezien zondagavond. De dagen, ervoor, de dagen daarna ook. Bespeurde je dat ook echt bij de mensen dat dit het nu wel is? Voor wat betreft de... Ja, ik, de, de, de... absoluut. Ja. Ja, absoluut. Ik was vanmiddag ook bij een aantal scholen. Daar zie je al, de politie wist dit nieuws blijkbaar al, de mensen die bij die scholen stonden te posten de afgelopen dagen. Want daar zag ik bijvoorbeeld een, een ME-busje met heel ontspannen keuvelende agenten erin. En er was verder helemaal geen alertheid meer te bespuren bij die, bij die agenten. Dus in die zin is die spanning hier in Leiden voorbij. Jeroen de Jager, dank wel.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 Ja, we hoorden net al van uh, verslaggever Jeroen de Jager. Burgemeester Lenfrink van Leiden zegt dat de dreiging rond scholen in de stad lijkt te zijn geweken. Politie vermoedt dat degene die de dreiging op internet plaatste in het buitenland woont. Een jongen uit Costa Rica is het. Politie probeert hem naar Nederland te krijgen. De jongen heeft in Leiden op school gezeten. Sinds zondag werden scholen in Leiden extra bewaakt... na een anoniem bericht op internet waarin een schietpartij was aangekondigd. Het kabinet, werkgevers en een aantal vakbonden... hebben een handtekening gezet onder een akkoord voor de zorg... De grootste vakbond in de sector, Advocabo FNV, tekent echter niet. Afgesproken is onder meer dat het kabinet 60% van het budget voor huishoudelijke hulpen handhaaft. In het regeerakkoord was nog sprake van 25%. Volgens het kabinet verdwijnen door het akkoord in de huishoudelijke zorg veel minder banen dan in de oorspronkelijke plannen. Het dodental in Bangladesh, waar een gebouw van acht verdiepingen is ingestort, is opgelopen tot 87. Maar waarschijnlijk liggen er nog veel meer mensen onder het puin. Er zijn zeker duizend gewonden. In het gebouw in de voorstad van de hoofdstad Dakar... zaten onder meer een kledingfabriek, een bank en enkele winkels. En volgens de brandweer waren er zo'n 2000 mensen binnen toen het instortte. Bij de strijd in Syrië is in Aleppo een eeuwenoude minaret verwoest. De toren van de Umayyad-moskee dateerde uit het jaar 1090. Er zou alleen nog een berg puin liggen. De Umayyad-moskee was door de UNESCO erkend als werelderfgoed. Volgens het Syrische staatspersbureau hebben opstandelingen de minaret opgeblazen. Opstandelingen zeggen dat de toren onder vuur is genomen door legertanks. En het luchtruim boven Amsterdam wordt drie dagen gesloten volgende week. Op 29 en 30 april en 1 mei is burgerluchtvaart boven de hoofdstad... om veiligheidsredenen verboden. Op een normale koninginnedag is altijd een deel van het luchtruim gesloten. Maar vanwege de troonswisseling is het gebied nu uitgebreid. En het verbod geldt niet alleen voor vliegtuigen, maar ook voor drones, motelvliegtuigen... Sprongen en voor grote trossen ballonnen. Doe maar. Dat zijn de hoofdpunten. Dankjewel, je wel, we wat. Het weer bij de Kabers munneke Het is vandaag een aangename dag met een temperatuur van meer dan 20 graden in het binnenland. Maar direct aan zee is het beduidend frisser. Dat komt door het koude zeewater en door hoge bewolking die hier en daar aan land komt. Vannacht koelt het af naar zo'n 9 graden en het blijft op de meeste plaatsen droog. In het noorden is het bewolkt en mogelijk ontstaan er wat mistbanken in het uiterste noorden van het land. In het midden en het zuiden klaart het vannacht op. Morgenochtend begint het mogelijk nog wat bewolkt, maar de wolken lossen snel op en daarna kunnen we een zonnige dag tegemoet zien. Met temperaturen die nog iets uit, hoger uitvallen dan vandaag een graad of 19 tot 23. Op de Waddeneilanden blijft het wel een paar graden koeler. Vrijdag dan gaat het regenen en dan krijgt de temperatuur een gevoelige tik. Het wordt nog maar 10 graden. Vanaf zaterdag wisselvallig weer met temperaturen aanvankelijk van zo'n 11 graden. In de dagen daarna langzaam iets warmer. De files op de Nederlandse zwaar, maar met de bij. Vooral in West-Brabant op dit moment, want de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom... die is voorlopig nog dicht bij Bergen-op-Zoom na een ongeluk met diverse vrachtwagens. staat file vanaf de Belgische grens tot aan knopend Zomerland 12 kilometer. Verkeer vanuit Zeeland wordt al omgeleid op de A58 vanaf de afrit Rilland. Verder is het een uh, vrij normale avondspits, behalve bij Rotterdam... want daar staan wel behoorlijk uh, lange files, langer dan gebruikelijk in ieder geval... Op de A50 van Arnhem naar Os staat ook een wat langere file... voor de Waalbrug bij Ewijk, 9 kilometer, dat komt door werkzaamheden. En de A59 van Den Bosch naar het westen, naar Knoop en Zonzeel... tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 7 na een ongeluk... daar zijn alle rijstroken weer vrij. Fabel. De Mont Blanc is de hoogste berg van Europa. Een andere fabel. Interim-professionals zijn duurder dan vaste medewerkers... Benieuwd wat een vaste medewerker werkelijk kost? Kijk op vastofinterim.nl. Jod, maakt wendbaar. Wow, dat plaatsen? Ja, jouw klus verdient een echte vakman. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Jouw klus verdient een echte vakman. Plaats daarom jouw klussen gratis op kluswebsite.nl. Haha, <laughs> kluswebsite, daar vind je echte vakmensen. Parkeren op zijn Amsterdams. 50.000 kilometer rondjes rijden per dag. Nee, zoveel? Dat is best veel, hè? Een auto die uh, de wereld rondrijdt. Je krijgt er van alles van natuurlijk: Drukt in de stad en uh, filetjes. Erger is. Hè? Huh?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 Lees het parool drie weken voor maar 12,50 euro. Ga naar parool.nl. Ervaar zelf de voordelen van B-Frank en download nu de app Mijn Pensioen. Even over half zes, goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Politieke daadkracht in Italië, er moet op hele korte termijn een nieuwe regering komen... en de sociaaldemocraat Enrico Letta moet die gaan leiden. Begin deze middag ligt de president Napolitano zijn keuze toe voor Letta als nieuwe premier. Tenendo conto del fatto che pur appartenendo egli a una generazione giovane... secondo i precedenti, e gli standard italiani molto giovani già accumulato importante Hij mag dan volgens het Italiaanse maatstaven jong zijn, maar Letta heeft wel al de nodige ervaring, zegt Napolitano. Zelf 87 jaar en de boogte premier 46. Donatella Piras, goedemiddag. Goedemiddag. Communicatiedeskundige en Italië-kenner. Verrast met deze keus? Uh, niet helemaal verrast, want uh, uiteindelijk uh, moest de daadkracht... Uh, nadat Napolitano schoorvoetend en met tegenzin zijn tweede termijn had aanvaard... eigenlijk daadkrachtig worden opgetreden deze week. En dat betekent dat er een grote coalitie gevoerd moest worden... Um, links zou daar dan de leider van mogen leveren. Maar Bersani was afgetreden, dan moet er dus iemand komen... die geaccepteerd wordt ook door rechts, dus door Berlusconi. En dat mag dus niet iemand zijn met te veel politiek profiel... of die bedreigend zou kunnen zijn. En Enrico Letta, die voldoet daaraan. Dat is dus een, een, een, een oliemannetje van links... die ook heel goed met andere politieke partijen overweg kan. Ja, hoe komt dat, dat hij dat kan? Want in Italië hebben we de afgelopen weken gezien... dat vooral niemand met elkaar overweg kon. Um, dat klopt inderdaad, maar en, en nou ja, dat komt een beetje doordat Enrico Letta uh, iemand is die inderdaad, ondanks zijn jonge leeftijd, maar ja, jonge leeftijd, de man is 46, ik bedoel, hij heeft, ja, hij heeft maar, al te hij een al ministerreigd. met minister de president, heeft. die is 87. Ja, maar vergeleken met de president die in juni 88 wordt... is iedereen jong in Italië. Dus wat dat betreft uh, is dat misschien niet de maatstaf. Als je het vergelijkt met andere leiders zoals Mark Rutte bijvoorbeeld... of David Cameron, uh, uh, is het gewoon een, een, een normale leeftijd voor een premier. Hij is jong, maar hij heeft wel degelijk de nodige ervaring opgedaan. En ook de nodige ervaring in het Europarlement... als minister van Europese Zaken. Hij weet wat het is om compromissen te sluiten. En het is ook iemand die altijd heeft gehamerd op nieuwe hervormingen. En dat is heel belangrijk. En dat kan een van de redenen zijn dat Napolitano hem nu heeft aangesteld als de nieuwe premier, want dat er gehervormd moet worden... en dat er bijvoorbeeld harde wijzigingen moeten worden doorgevoerd in Italië... dat is nu wel duidelijk. Ja, speerpunten, het aanpakken van de, lange, van de hoge werkloosheid... het creëren van werkgelegenheid, dat wil natuurlijk iedereen. Maar hoe kun je dat in een coalitie waarbij de partijen de afgelopen weken... juist elkaar amper het licht in de ogen gunden? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Dat kun je in ieder geval doen door, door mensen te benoemen. Ook op de ministersposten, waar iedereen mee kan leven. Dus niet met mensen die of heel erg technocratisch zijn en van buiten. Want dat vindt de Italiaanse burger niet goed. Tegelijkertijd moet je ook niet mensen met heel veel politiek profiel... van links of van rechts doen. Want dat, dat, dat werkt natuurlijk wrevel bij de andere partijen. Dus er moet eerst gezocht worden naar een regering uh, met ministers... die door iedereen worden geaccepteerd. En men moet elkaar vinden op de punten waar iedere Italiaan... op dit moment inmiddels van vindt dat ze moeten worden aangepakt. Bijvoorbeeld de hervorming van de kieswet. Of bijvoorbeeld het terugdringen van het aantal parlementariërs. Dat zijn ook dingen die deze Enrico Letta vandaag bij de aanvaarding van zijn taak... ook in zijn toespraak heeft benoemd. Hij wil daar werk van maken. Hoe zou dan die nieuwe regering eruit kunnen zien? Uh, nou, ja, dat, dat is natuurlijk nog een beetje gissen. Uh, uh, er zijn namelijk nog best wel wat risico's. Het risico allereerst is dat Enrico Letta zelf heeft gezegd: de regering gaat er niet kosten wat kost komen. Dat is een uitspraak geweest. Kortom, hij, moet, wat hij bedoelt wil hij wel, wel een politiek. Nou, hij bedoelt dat hij natuurlijk wel van de link, van de rechterkant, hè, van Berlusconi bijvoorbeeld, maar ook van Monti, wel een mandaat wil hebben dat mensen met hem meegaan. En uh, een van de risicofactoren gaat natuurlijk nu wel zijn dat Berlusconi, hij heeft nu geaccepteerd dat bijvoorbeeld Enrico Letta, heeft gezegd: dat is een groot compliment voor een. Voor een, voor een goede politicus. Maar dat betekent niet dat Berlusconi zonder slag of stoot alle andere punten gaat aannemen. En dat kan een gevaar opleveren. Berlusconi heeft een uh, harde campagne gevoerd en staat op dit moment in de peilingen zelfs op voorsprong. Dus hij zal zich niet zomaar met iedere, laten we zeggen, linkse wind mee laten waaien. Ja, want Monti, de oude premier, heeft natuurlijk niks meer te willen. Die hebben op een donderdag gehad bij de verkiezingen. Berlusconi voelt natuurlijk toch ook weer de winst. En ik geloof ook niet dat het een man is die zich zomaar kan neerleggen in een uh, rol in de schaduw. Nee, Berlusconi een rol in de schaduw... dat is een contradictie in Terminus inderdaad. Dat gaat niet werken. Uh, tegelijkertijd weet ook Berlusconi dat de gemiddelde Italiaan... Uh, dit weekend echt met het schaamrood op de kaken... naar Napolitano heeft geluisterd. Dat deze man, bijna 88, dit nog moest aanvaarden... omdat de politiek onmachtig is om dit te doen. Dat voelt iedereen. Dat voelt ook de politicus Berlusconi. En hij weet het als hij het nu laat vallen. Dat gaat hem ook niet heel veel gewin opleveren. Dus ze zullen nu wel moeten met elkaar in een grote coalitie. Uh, alleen het is niet een... een, een garantie dat deze coalitie voor de komende twee jaar gaat duren. Dus mijn voorspelling zal zijn, ze gaan het proberen met een grote coalitie, dat moet in ieder geval dat verwachten de Italianen, en zeker Napolitano. Vervolgens weet je niet of dit uh, na een paar wijzigingen zoals bijvoorbeeld de kieswet, of het niet alsnog verkiezingen zullen kunnen worden. Dus dat dit een einde van de politieke impasse in Italië betekent, is allerminst zeker. Maar het is in ieder geval weer goed nieuws in een maand die eigenlijk alleen maar slecht nieuws met zich meebracht. Inderdaad, goed nieuws. Dan hebben we het over Napolitano, 87 jaar... Carlos Coney zelf inmiddels ook, 76, die moet dat allemaal gaan doen... onder de nieuwe beoogde premier, een man van 46. Ik dank u hartelijk, Donatello Piras, voor deze toelichting... op de nieuwe ontwikkelingen Italië. Goedemiddag. Graag gedaan. We gaan naar Den Haag. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de mogelijkheid... hier naar schaliegas te boeren openhouden. Er loopt nog een onderzoek naar de schadelijkheid van de winning van dat gas... en een verbod zit er voorlopig niet in. Buiten de Kamer willen demonstranten dat wel graag. Ja, het gebrom en gezoem op de achtergrond is van een geïmproviseerde boortoren die hier door de tegenstanders van het boren naar schaliegas is neergezet. Het is een boortorentje van een meter of uh, drie hoog geworden. Het zal uh, erg op schaal gemaakt zijn. En als hij het zou doen, dan zou hij een gat boren direct. Onder het plein zou die in een parkeergarage uitkomen. En ik weet hoe lang ze eraan gewerkt hebben om die te kunnen graven. En ik weet ook dat mijn auto daar staat. Mevrouw Bemelmans, u komt uit Bokstel. Dat is nou net het gebied waar gas onder de grond zit. Stel dat uit het onderzoek komt dat het wel schoon en veilig kan. Nou, ik ben heel erg goed geïnformeerd. En het zou me totaal verrassen als het wel schoon en veilig kan. U kunt verrast worden. Stel dat het er toch uitkomt. Maar ik ben er absoluut geen voorstander van... omdat het ook de, duurzame, de weg... Naar duurzaamheid in de weg staat. Nou, we horen een hoop uh, geluid op de achtergrond van een uh, imitatie boortoorn. Misschien is dat wat u te wachten staat in Bokstal in de omgeving. Um, nee, het zal veel erger zijn. Het gaat 24 uur uh, per dag. Uh, twee, drie maanden achter elkaar. Dit is ondraaglijk, ja. ondraaglijk het geluid buiten. Hoe was dat binnen Hans-André Gaar? Wat, je, wat we ons vooral afvragen, heeft de PvdA nou een draai gemaakt of niet... in deze discussie over schaliegaswinning? Nou, de Partij van de Arbeid heeft vaak benadrukt dat er drie factoren zijn die hun standpunt bepalen. En dat is ten eerste, wat is de nut en de noodzaak van het boren naar schaligas? Het tweede punt dat ze altijd hadden is, er moet draagvlak zijn onder, lo onder de lokale bevolking waar geboord gaat worden in die gebieden. En het derde is, het moet veilig en schoon kunnen. Nou, eigenlijk hoor je vandaag alleen de Partij van de Arbeid nog maar dat laatste punt noemen Veilig en schoon. Het moet 100% veilig en schoon kunnen. Dus je kan dat wel zien als het voorsorteren naar een besluit dat het toch mogelijk gaat worden. Want als dat schuiven begint van de Partij van de Arbeid... dan weet je dat met de VVD er een meerderheid is om dat gas straks te gaan winnen. Uh, ja, en ook omdat uh, andere partijen nog niet uh, hun standpunt hebben bepaald. Want uh, er zijn meerdere partijen, uh, het CDA en D66 bijvoorbeeld... die zeggen, laten we nou dat onderzoek maar eens afwachten... om te kijken wat nu echt die schadelijkheid is... Minister Kamp doet op dit moment onderzoek. Daar komt hij voor de zomer mee. Voordat we nou uh, ja of nee gaan zeggen, willen we dat wel eens afwachten? En er is ook wel wat druk op het uh, boren naar dat uh, schaliegas. Want het wordt gezien als een overgangsgas. Tussen de uh, gasbel in Slochteren, die rond 2020 toch minder gas gaat leveren... en uh, het tijdstip dat er voldoende uh, zon- en windenergie is. In die periode, dat er dus nog te weinig duurzaamheid energie is, die zou je goed kunnen gebruiken met uh, benutten om dat schaliegas dan te gaan gebruiken zodat wij niet voor kapitalen aan energie hoeven te importeren. Dat klinkt niet gerust voor de mevrouw die we net bij jou buiten binnenhof bij de demonstratie hoorden? Uh, nee, en zij is niet de enige die zich uh, toch wel zorgen moet maken, want ook de waterbedrijven die zeggen om dat gas te kunnen winnen moet je chemicaliën diep in de grond spuiten en wat betekent dat voor de kwaliteit van het grondwater? De biobrouwers die hebben hun zorgen geuit, want voor bier heb je uh, fris en helder water nodig. En dat geldt ook voor landbouwers die zeggen van... wij gebruiken grondwater om de landerijen te besproeien. Nou, die uh, maken zich dus allemaal uh, uh, zorgen. Maar ja, je weet hoe het gaat. Als uit het onderzoek ook maar een beetje blijkt... dat het met het boren wel meevalt en met de schading... en dat de risico's beperkt gehouden kunnen worden, dan zit het er al snel in... dat de centen belangrijker gaan worden dan bezwaren van omwoningen. Hans Andega in Den Haag. Dankjewel. We gaan naar de ANWB bij van. De grootste problemen in deze avondspit zitten in Noord-Brabant. Twee snelwegen dicht, maar liefst. Het gaat om de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Die is al een hele tijd dicht bij Bergen-op-Zoom... na een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Het staat vieler vanaf de Belgische grens, zo'n 11 kilometer. Nou, omrijden kan eigenlijk alleen lokaal, vanuit Zeeland, via de afritte Rilland. En de A58 van Tilburg naar Eindhoven die is zojuist dichtgegaan... tussen Oorschot en Best. Omrijden kan daar via Den Bos, over de A65 en de A2. En de richting Eindhoven is ook een ongeluk de oorzaak. In de ochtend en avondspits... het NOS Radio 1 Journal. Toenemend verzet binnen de PvdA tegen de voorgenomen strafbaarstelling van illegaal verblijf. Steeds meer leden en afdelingen keren zich tegen de afspraak hierover van VVD en PvdA in het regeerakkoord. Op het partijcongres komende zaterdag willen de leden Samsom dwingen deze afspraak terug te draaien. Volgens Samsom valt het in de praktijk reuze mee met de strafbaarstelling van illegaal verblijf. En staan er ook mooie dingen tegenover. Het is in de meeste gevallen al strafbaar. Wat we nu toevoegen is een boete. En wat we ook toevoegen. Is een betere vreemdelingendetentie, waar, waar mensen zonder verblijfspapieren in dit land vooral last van hebben? Is het feit dat ze in vreemdelingen-detentie worden gezet zonder vorm van proces? En in een detentieregime terechtkomen wat bijna onmenselijk is. Dat gaan we veranderen, dat gaan we drastisch verbeteren. Dat zijn verbeteringen voor die mensen. Ja, u schetst het nu bijna alsof het een verbetering is van het vreemdelingenbeleid. Maar uw achterban waardeert dat niet als zodanig? Nee, ik schets een andere afspraak die natuurlijk bij deze afspraak hoort. En in dat stelsel van afspraken zitten zaken waar de Partij van de Arbeid minder gelukkig over is. Die wij ook niet hadden verzonnen, die niet in ons verkiezingsprogramma staan. Nee, u was er zelfs in de vorige kabinetsperiode nog heel erg tegen. Dat klopt, en, uh, maar dat geldt ook voor de afspraken omgekeerd. Het menselijker maken van vreemdelingendetentie, dat zijn verbeteringen die wij juist hebben voorgesteld. En zo gaat het als je samenwerkt met partijen. Dit was een onderwerp dat hebt u uitgeruild met de VVD. De VVD kreeg de strafbaarstelling van het illegaal verblijf en de Partij van de Arbeid kreeg het kinderpardon. Het hele hoofdstuk uh, houdt, zoals het hele regeerakkoord, met elkaar verband. Maar ik zie die afspraken niet als uitruil tegenover elkaar. Ik zie deze afspraak van het kinderpardon... inderdaad als een concessie aan de Partij van de Arbeid... waar ik heel gelukkig mee ben. En de strafwaarstelling illegaal verblijf was een concessie aan de VVD? Dat is wat de VVD mee kwam, waar wij niet mee zouden zijn gekomen. Maar vooral, daar hoort ook een aantal andere afspraken bij. En die staan daar wel mee in verband. Ja, die hebt u genoemd. Maar toch, als je kijkt naar het verzet in uw achterban... wordt dit onderwerp dan niet een beetje voor de PvdA... wat de inkomensafhankelijke zorgpremie voor de VVD is geworden? Nou ja, het hele uh, regeerakkoord is al een aantal maanden geleden aan het congres voorgelegd. Want zo doen wij dat in de Partij van de Arbeid. Er komt geen regering voordat het regeerakkoord door het congres is goedgekeurd. Het hele regeerakkoord. En dat is gebeurd. En in die zin ligt het anders dan bij de inkomensafhankelijke premie. Die bij de achterban van de VVD geen enkele goedkeuring kon dragen. U hebt formeel gelijk. Het congres heeft het regeerakkoord goedgekeurd. In grote getalen. Maar uh, dat neemt niet weg dat het verzet in uw achterban nu toeneemt. Tegen deze specifieke maatregel. Uh, die leden redeneren ook... We hebben de VVD al geholpen met een aanpassing van het regeerakkoord. Waarom helpen ze ons u niet? En waarom vraagt onze leider Samsom dat niet aan de VVD? Omdat ik weet dat er dan andere dingen weer verdwijnen. Zoals een menselijke vreemdelingenketen. En dat, gaat, dat is waar deze mensen zonder verblijfsvergunning... het meest bij gebaat zijn. Als ze dan in detentie komen dat was vorig jaar zo, dat is nu zo, dat is volgend jaar nog steeds zo... dan wil ik dat die vreemdelingendetentie op een humane wijze met mensen omgaat. Die verandering is veel waard, is mij veel waard... en die hoort dus in het hele stelsel van afspraken. Maar kort en goed... U neemt geen afstand van die strafbaarstelling illegaal verblijf. U houdt wat dat betreft vast aan de afspraak in het regeerakkoord. Afspraak is afspraak. Uh, dat geldt voor uh, fracties die zo'n regeerakkoord sluiten. Omdat er afspraken bij staan waar wij blij mee zijn. Afspraken waar de ander blijer mee is. Zo gaat het met compromissen sluiten. En daar hoort er afspraken bij die verdedigbaar moeten zijn. En deze is verdedigbaar. En als het congres u nou zaterdag oproept om toch op die afspraak terug te komen? Ik loop daar niet op vooruit dat zou een belediging van mijn congres zijn. Het wordt een mooie discussie. Dat belooft Diederik Samson, de PvdA-leider. Hij deed dat in gesprek met verslaggever Wilco Bom. Het Overdiek op Twitter. Een nieuwstweet met bijbehorende duiding. Zo zien we ze graag in het NWS Radio 1 Journaal. Deze kwam vandaag van apenstaart Thomas Bruning. 502 volgers en zijn 725ste tweet was deze. RVD spant zaak aan tegen nieuwe revue. Mediacode heeft geen juridische status. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Goedemiddag. Even aangeven waar het om gaat. Nieuwe Revue, die de mediacode aan de laars... en heeft foto's van Amalia geplaatst, onder meer op een hockeyveld. Onder de kop, de geheimen van Amalia. Vanmorgen bij Marcel en Lara hadden we een reactie van Erik Nomen van Nieuwe Revue... die uitlegt waarom de foto volgens hem van algemeen belang is. Voor ons als Nederlands volk belangrijk om Amalia, de, nieuwe, de kroonprinses... de vrouw die één hartslag is verwijderd van de troon binnenkort... om die vrouw te leren kennen. Op de 18e wordt ze in Raad van staten geparagiteerd dan gaat ze de regering adviseren. Ik zou wel willen weten wie die mevrouw van Achting is. Dat wil dus weten Erik Nomen, ongetwijfeld de lezer van Nieuwe Revue. Heeft uh, de, de hoofdreduur tegelijk? Nou, kijk, dat is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen. Wat, wat mijn punt in mijn tweet was vandaag... is dat uh, die mediacode die het ontworpen is, geschreven is door de RVD... Uh, en die een soort eigen uitleg geeft aan de rechtspraak en aan, aan wetgeving... Niet een, uh, geen enkele juridische status heeft. Dus, en, en zo laat de RVD dat wel altijd een beetje doorklinken. Dus, en daarin staan allerlei uitleggen over wanneer je wel of niet foto's zou mogen maken van, van leden van het Koninklijk Huis. En wij zeggen, nee, er is in Nederland de wet. En er is een, uh, een rechter, en er is ook op Europees niveau zijn er rechters, die geven uitleg aan de wet. En dat doet dus niet de RVD, dat doet niet het Koninklijk Huis zelf. Ja, maar en er dat zijn dat... natuurlijk al uitspraken geweest van rechters, hè, met betrekking tot die mediacode. Nou ja, en, en er is er bijvoorbeeld één geweest, uh, en dat ging om de, om, uh, de befaamde skivakantie van, de, uh, van Willem en Alexander en de kinderen in, in de zomer. Uh, nou, ik geloof van 2006-2007, dat ze in de, in de midden in de zomer, hadden ze eerst een mooie fotoreportage op het strand van Wassenaar. Uh, en vervolgens vertrokken ze dus op skivakantie naar Argentinië. Daar zijn we toen foto's gemaakt door een EP-fotograaf. En die foto's waren ook op een publieke skipiste en die zijn toen verboden. Maar in die, uh, op zichzelf vonden wij dat al een vreemde uitspraak... maar in die uitspraak stond wel heel expliciet dat die mediacode nul en geen allerlei waarde had. En ik denk dat het belangrijk is, en dat wilde ik vandaag ook weer eens duidelijk maken... die mediacode is eigenlijk een, een heel verkeerd signaal... Omdat, het, uh, omdat de RVD daarmee zegt van nou, wij leggen wel even aan de Nederlandse media uit hoe u de, de wetgeving moet, uh, moet interpreteren. En dat is dus niet het geval. En vindt u wel dan ook dat het nu echt tijd is om die mediacode... simpelweg af te schaffen? Ik zie dat niet gebeuren trouwens. hoor. Nou, dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. Maar ik denk dat het goed is dat de revue in ieder geval... de discussie daar is over aankaart. En uh, dat je op zijn minst, als dit tot een rechtszaak zou leiden... Uh, nog eens duidelijk vastgesteld krijgt dat die mediacode op zichzelf geen waarde heeft. En dan is het vervolgens interessant of inderdaad een foto op een hockeyveld... want het koninklijk Huis zegt altijd... foto's uh, als we niet met officiële plichtplegingen uh, bezig zijn... maar die wel in het openbaar uh, worden genomen... die mogen eigenlijk niet wat ons betreft. Ja, dat vinden wij wel erg ruim interpretatie van, van hun privacy. Natuurlijk hebben ze daar recht op, helemaal terecht. En zeker kinderen hebben daar nog meer recht op. Maar er zijn ook wel weer grenzen aan die privacy. Want het gaat wel om mensen die, in, uh, die inderdaad straks een publieke functie uitoefenen. En of die dat nu al doen. En, uh, en daar is wel enige, hè, met, met mate, en ik bedoel het niet okay. om stalking gaan, is daar wel aandacht uh, voor, uh, voor de relevant en, en nodig. Uh, dat wordt in interessante jurisprudentie, die we gaan zien op weg naar de troonswisseling. Als inderdaad dat kort geen geding gaat komen. Nou ja, nogmaals, ik denk dat het heel goed zou zijn euh, als er eens een keer heel duidelijk zou worden uitgesproken door een Nederlands rechter dat die mediacode, want er gaat ook wel een bepaalde, ja, ik zou bijna zeggen, chanterende werking vanuit richting die media zelf. Hè, want er wordt eigenlijk altijd door de RVD gezegd, nou ja, als u zich niet aan die code houdt, dan bent u ook niet meer welkom op die informele foto- of interviewmomenten. ja, terwijl het, het daar, geen document ja, wat... is. Terwijl het geen document is die feitelijk is ondertekend. NS bijvoorbeeld heeft niks ondertekend. Nee, nou dat is ook de eerste, het eerste wat wij altijd aanraden is aan media journalisten van journalisten. Uh, neem hem voor kennisgeving aan, maar doe maak je eigen afwegingen. Je, en, en kijk zelf naar wat een rechter betamelijk vindt. Kijk zelf ook wat je ethisch zelf verantwoord vindt. Maar laat daar niet de, die mediacode een leidraad in zijn, want die heeft geen enkele status. En dat was eigenlijk het punt van vandaag. Gemaakt op Twitter en nu in het NWS Radio 1 -journaal. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Hartelijk dank. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Met Yuri Goedemiddag. Goedemiddag. Door alle ophef over het schenden van die mediacode lag de site van Nieuwe Revue eruit. En nu is hij uitgekleed, zodat mensen hem toch nog kunnen bezoeken. Het enige dat we nog zien is een foto van een hockeyende prinses Amalia en een tekstje waarin staat waarom het blad de mediacode ouderwets vindt. Op de Facebookpagina van Nieuwe Revue noemen mensen het plaatsen van de foto's een schande. Vooral omdat een negenjarige prinses niets terug kan zeggen. Een vrouw zegt dat ze nog een foto heeft van de dochter van, hoofd, van de hoofdredacteur van Nieuwe Revue. Wie biedt, vraagt ze. Je moet er niet aan denken. Je ligt in het ziekenhuis en de computer van de hartbewaking waar je aan ligt... wordt ook gebruikt om illegale muziek of programma's mee te downloaden. Een bestand waar een virus aan hangt, kan op die manier dus levensgevaarlijk worden. Een ICT-bedrijf dat voor tientallen ziekenhuizen werkt, heeft sterke aanwijzingen... dat zulke downloadprogramma's op medische computers staan, zegt het bedrijf tegen BNR. Typisch iets om software of bestanden mee te downloaden... die potentieel gevaarlijk kunnen zijn voor een systeem... en die tot secundaire gevolgen kunnen leiden. Het ICT-bedrijf vindt dat ziekenhuizen de beveiliging... van hun medische apparatuur moeten verbeteren. Het mysterie rond de vraag waarom Nederlandse jongeren in Syrië gaan vechten... is een klein beetje ontrafeld. Zeker vier strijders zijn geïnspireerd door een prediker in Zoetermeer... De mannen bezochten zijn radicale lezingen in de Al-Kibla-moskee, staat in NRC Handelsblad. En deze man, die Talbi wordt genoemd, gaf de jongere Koran les na het vrijdagmiddaggebed. Inmiddels is hij onder druk van de moskee vertrokken. Hij zou zijn teruggekeerd naar Marokko. Als koning Willem-Alexander op het balkon van het paleis op de Dam verschijnt, wordt straks op 30 april het Wilhelmus gespeeld. En ook al hebben ze het honderden keren gedaan, oefent de marinierskapel het volkslied toch nog maar een keer, zegt de kapelmeester. Even doorgenomen, voor de zekerheid. Het is toch een belangrijke dag. Alle, alle ogen zijn op ons gericht. En niet te vergeten ook de oren. Dus wel belangrijk om dat even door te nemen. Ook de tekst hoort erbij. Die kennen we denk ik allemaal. We laten het zo, denk ik niet, Jury? Ja, zeker. De man zei ook tegen RTV Rijmond dat er een speciaal stuk voor de Koning wordt gespeeld. Dat wordt de Defileermars van de Koning. Hoe die klinkt, horen we volgende week. Nu eerst een muziekje dat iedereen wel kent. Ik kent hem wel, luisteraars van Radio 1 ook. De tune van NOS Langs de Lijn, muziek van Quincy Jones. Nummer stamt uit 1974, dus het was eigenlijk wel tijd om hem af te stoffen. En hoe de tune is opnieuw ingespeeld door het Metropoolorkest. De opgefriste versie is vanaf zondag 12 mei voor het eerst te horen. Liverpool-aanvaller Luis Suarez is voor tien wedstrijden geschorst... omdat hij dus een tegenstander heeft gebeten... Op het forum van de voetbalclub wordt enorm veel gereageerd door fans. Het droevige is dat hij hierna waarschijnlijk weer zo'n domme fout maakt, schrijft iemand. Een ander merkt op dat Suarez minder hard werd gestraft... voor de racistische opmerkingen die hij ooit maakte tegen Manchester United-speler Evra. En als je dan al zijn schorsingen bij Liverpool bij elkaar optelt... mocht hij twintig wedstrijden voor straf niet spelen... het gaat dan om een kwart van al zijn wedstrijden voor de club. Meer terug te lezen hierover op onze website nms.nl. Daar natuurlijk ook het uitgebreide dossier van de inhuldiging. Komende dinsdag eh, uitgebreid dossier. Natuurlijk ook met verslag van wat u straks gaat horen. De laatste, het laatste officiële werkbezoek van koningin Beatrix. Dat was in Den Haag, in de Grote Kerk. Wat ze daar deed, hoort u straks. Want met Reemeijer was er natuurlijk bij. is het nu tijd voor het echte werk. Het laatste nieuws. Een stoet van duizenden mensen trekt door de straten van Parijs. Verslaggevers ter plaatse. 10, 20-tal mensen ah. kwamen van achter de barricades. Feiten en emoties. Ik heb gevochten tegen een ivoren muur. Straks koning Willem, Beatrice, ja, Juliana. De band tussen Nederland en Suriname die is er nog. Nog heel erg, heel erg sterk, ja. Robben, Robben, Toepen, Toepen, iron Robben. Normaal gesproken is Barcelona favoriet, maar nu even niet. Ik volg het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 Uw erkende schilder laat uw huis weer stralen. Kijk op latuhuisweerstralen.nl